Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse democratie brokkelt sinds Trump aan de macht is in rap tempo af. Dat stellen Amerikaanse wetenschappers die onderzoek doen naar democratieën wereldwijd. Bijna de helft van hen denkt zelfs dat het land kan veranderen in een autocratie... waarin de macht bij één persoon ligt. Op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 staat voor een gezonde democratie... en 5 voor een totale dictatuur... gaven de experts de VS vorige maand een 3,3%. India en Pakistan hebben vannacht over en weer elkaar opnieuw bestookt met raketten. Volgens Pakistan heeft India drie luchtmachtbases aangevallen. Eén daarvan in de buurt van hoofdstad Islamabad. Pakistan heeft daarna meerdere doelen in India onder vuur genomen. Daarbij zijn volgens India vijf doden gevallen. India heeft in het noorden en westen van het land tientallen vliegvelden gesloten. Ook het luchtruim van Pakistan is voorlopig dicht.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 Het is voor steeds meer werkenden mogelijk om na het bereiken van de pensioensleeftijd door te werken. Blijkt uit een rondgang van de NOS. De mogelijkheid is in ongeveer een derde van de CAO's opgenomen. Vijf jaar geleden was dat zo'n 20 procent. De belangrijkste reden voor werkgevers om mensen aan te houden zijn de personeelstekorten. Het weer in het Noordoosten kan het vanochtend mistig zijn en later mogelijk wat bewolkt blijven. In de rest van het land vandaag volop zon bij 17 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog een paar files op de Noord-Hollandse wegen. Zo heb je nog 10 minuten vertraging bij Alsmeer. Als je over de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar rijdt. En op de bindering van de A10 Zuid is de spoedreparatie nog steeds niet klaar bij knooppunten Nieuw-Meer. Rechte rijstrook is dicht, daardoor 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. Sorry. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Sorry, hiervoor.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Toebak leeft. En uh, wat zijn dit voor uh, types? Zeker! Toebak leeft! <laughs> Niemand zit erop te wachten. Jawel, wij hebben ons uitje weer, wekelijkse uitje hier voor de, de microfoon op de radio uit. Eindelijk uit. huisheid. Eindelijk, eindelijk, ja. Goed. Nou, het uh, is wel een hoop het gedoe uh, afgelopen week. En gisteren zagen we natuurlijk op het nieuws uh, uh, hoorden we dit al. Nou? Goedenavond. Ja, Moskou vierde het feest vandaag om de overwinning te herdenken op nazi-Duitsland. Grote parade, veel vertoon. Jazeker. En wat, wat riepen ze nou in het begin? Oh. Ja, de soldaten hè, werden, werden vermaakt met iets, maar ik heb zo'n idee met wat. Goed, wat liep er allemaal mee in die parade bij Rusland? De afgelopen jaren zat Poetin hier zonder veel buitenlandse vrienden. Maar die boycott is voorbij. Op de tribune... Lula uit Brazilië. Vucic uit Servië. En meelopend in de parade... onder andere de legers van Egypte. Vietnam. Belarus. En China. Oh, Oké, okay. ik geloof dat hij niet meer alleen is. Het signaal dat Rusland aan de wereld wil afgeven... is duidelijk. Rusland heeft spierballen... En Weer vrienden, precies, genoeg vrienden. Blijkbaar, ik weet niet. We zitten helemaal aan de verkeerde kant van de lijn, volgens mij momenteel. Ik weet niet wat het is, maar ze hebben daar echt een heel groot leger verzameld. Dus uh, mochten we daar ruzie mee krijgen, maar goed, Rusland heeft nog steeds uh, een of andere denkbeeldige vijand. Het Kremlin laat geen gelegenheid onbenut om aan te tonen dat het Russische optreden tegen Oekraïne nu naadloos aansluit bij de strijd van toen tegen Hitler-Duitsland. Bizar ook, gewoon mm. om ja. dat steeds te horen dat mensen er ook nog steeds instappen, of heeft iedereen er gewoon een leuk betaald? baantje, aan. ...maar goed, er gaan toch heel veel mensen ook dood... ...die het leger ingaan. Nou, het is een aparte wereld daar in Rusland in ieder geval. Maar goed, uh, weet je wie ik wel miste in die parade? No. Dat vond ik wel een beetje apart. No. Ik hoorde niks over uh, Amerika... Oh. Ja, ik denk, ik moet Amerika dat niet dat nou daar waar doen? Oh. vrienden? Ja, oh. dat zijn toch ook vrienden? Oh. Maar goed, was je niet uitgenodigd? Nee. Of, uh... Nou ja, ik denk het ja. Ik denk dat je ook een beetje mede een beetje statement laat zien voor wie uh, Poetin eigenlijk wel is. Dat, dat, dat, uh, Ru dat Rusland-statement of dat? Uh... Ja, vanuit Rusland. Vanuit Rusland. Ja, die ja, ja. ja. nou, die gaan we nog niet uitnodigen. Die moet toch nee. even meer zijn best doen. Hij heeft het nog steeds voor elkaar gekregen met de Oekraïne. Goed, nou, wat is jullie zo afgelopen week bijgebleven? Nou ja, ja, er was nog van de week nog zwarte ook. maar er is inmiddels witte ja. ook. Ja, Leo is snel. gekozen. Leo, je, <laughs> ja, je bent vandaag weer oh, nee. dronken Ik denk ook, de, hij heette 14, dus dat wordt Leo Katorz. Niet Louis Katorz, maar Leo Katorz. Oh, dat klinkt wel weer goed. Ja. Nou, goed ik, uh, vandaag zat ik wat te lezen in de, in, de, in de krant over waar hij de naam vandaan En wat hij heette eigenlijk gewoon, hoe heet hij ook weer? Uh, ja, uh, ik heb het nog uh, gegeven. pre, -for -fors, pre -fors, Ro wat Robert, Robert. Prefos, Robert, ja. Oh, ja. Robert, Robert. Robert heet hij. Hoe heet hij dan niet gewoon Robert I? Uh, nee, hier uh. zijn er veel meer. Uh, ja, nee, hij wil zich graag vernoemen naar een paus die heel veel goede dingen heeft gedaan. En die onder andere ook, ik geloof, een of ander Romeins leger heeft tegengehouden. Die je zal gaan plunderen. En die heeft, uh, is een heel sociaal paus geweest destijds. Heb ik het echt over honderden jaren geleden. En daar willen ze toch mee vergelijken. En uh, dan weten mensen ook een beetje wat ze aan hem hebben, denk ik. Dus uh, mm. nou goed, hij gaat de naam nog helemaal verder uitleggen waarom hij die heeft. Ja, maar mooi. er is wel iets. Uh, er is alweer een dirty detail naar boven gekomen van ja, de Paus. Ja, ja, ja, is, ja. Uh, hij hield uh, misbruik uh, verborgen. Ja, dat klopt. Maar dat doen ze dat niet allemaal gewoon? Ik bedoel, nee, ik nee? heb een flauw idee. Ja, ik, nee, ik, uh, dit, hij kwam wel heel, heel kwiek over, maar ja, ik, we Ach, waren er we hij was gewoon... 69 of zo. Ja, ja, ja, ja. Ik dacht van, dat is een verkiezing. Er is iemand gekozen, minister, nieuwe minister-president. Ja. Ik... Dat, dat is wat hij uitstraalt. Ik dacht ook van, hé, deze gaat aankondigen. Dat er straks weer zo'n heel oud ja. mannetje naar voren wordt geschoven. Hij komt eraan, hij is onderweg. Hij nee, mee. totaal dat niet. Maar nee. ik vind het wel verfrissend hoor. Ja, ja zeker. Nou, maar ik, uh, grappig is, ik zag ook een filmpje gisteren van Trump. Yeah. Die heeft wel uh, echt uh, wel zes keer gezegd hoe, hoe vereerd hij was dat het een... een, een, een uh, Amerikaan was. En dat hij ook al contact had gehad met het Kremlin. Of nee, niet met Kremlin, Bijna hetzelfde met het Vaticaan. En dat er al zeker al een uitnodiging in de pijplijn zat. Natuurlijk. Hij zei al... Zes keer een grote eer. Ja, zeker. En het zou echt een hele mooie situatie kunnen leiden als wij elkaar ontmoeten. Twee van die grote... Grootmachten. Grootmachten bij elkaar. En nou ja, goed. Deze man schijnt niet helemaal meegaan te zijn in die lhbth Plus gemeenschap, daar heeft hij niet zo heel veel mee, geloof ik. Maar hij is wel vrij mild en sociaal en wil wel verbinden, dus dat is wel mooi. Maar goed, ik geloof dat Trump wel had nog een ander man op zijn lijstje staan. Die wilde hij liever eigenlijk nog. Oh. Maar goed, die is het niet geworden. Dus uh, we zullen zien wat het met deze pauze allemaal gaat worden. Ik vond hem kwiek, in ieder geval. Maar ja, ja goed, we zijn ja. wat gewend. Hè, met die andere. 69, dus. ik bedoel. Uh, ja. is maar vijf jaar ouder dan ik. Ja, dus ja. Ik had het ook al pauze kunnen met 10 worden. Tien jaar ouder dan ik. Nou, nou, dat is best wel trouw wel. Nou ja. goed, je begrijpt tot tien <lacht> tot tien uur slapgauw we hier bij Toebak leeft op de radio. Dus we hebben een lekker muziekje van Alfred Templeton. Templeman. Zo moet ik het zeggen, eigenlijk. En uh, 3D Feelings. Shit Ja, dat kan ook, hè? Vrolijke muziek. En dan staat er morgen hier. tut. Wat was het ook weer? tut. De geroetjes. Zeker. Ja, Nou, precies. Dat is lang geleden, zeg André van Duit. En dat was natuurlijk de nieuwe zingen. Of nee, niet de nieuwe zingen. Hoe kom ik daarna bij 3D-feelings van Elfie Templeman? En dat is een man die al op jonge leeftijd echt al muziek maakt. 13 of 14 of zo maakt de eerste plaats. van echt vreselijk. Want ik denk ongelooflijk. Maar ja, over muziek gesproken. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik wilde het er net over hebben. Ja. Ja, nou ja, zeg jij het mij dan. Nou ja, volgende week, volgende week voor de luisteraars, wij zijn er niet. Nee. Jij, jij niet. bent er wel. Je nee. bent er wel. Nee. Ik ben er niet. Jij bent er niet. Echt, ik ben er ook niet. Maar, maar hoe zitten we dan? Maar goed. Nee, is er, is volgende week het... is er geen uitzending. Toch niet? Nee. Oh Vanwege het songfestival. Is ons contract niet verlengd? Toch? Nee, volgende week zitten we toch niet hier? Nou, maakt het niet uit. Okay. Dan moeten we het straks maar even over okay. hebben dan. Hè? Ja. Okay. In de pauze, hè? In de pauze. <laughs> ja. Maar, uh, hoe heet het? Uh, Klout, die uh, zakt behoorlijk uh, bij de... Uh, kloot. Die zakt behoorlijk kloot. bij de... Ja. Hij ja, bij de bij de, de, de boekmakers, hè? Ja. Ja. Nou. ja. Afgelopen woensdag heeft hij een repetitie gedaan en uh, ja, schijnt. Het schijnt een beetje vals te zijn geweest. Nou ja, oh? Het, oh. Het, nou ja, zijn stem kwam niet zo sterk over. Ik heb ook zitten kijken gisteren. En het was bij Renssel volgens mij. Met een paar mensen. Die zeiden ook die ene man die alle onderzoeken doet. Die zegt van: nou, hij is iets gezakt. Maar niet zo heel veel gezakt in de peilingen. Alleen ja, hij moet nu dolsen. En ook zingen tegelijkertijd. Nou, sommigen waren echt uh, snoerhoud. Die zeggen van, ja, hallo, er zijn wel meer mensen die moeten dansen en zingen. Dat kan je toch van tevoren oefenen. Topsport. Maar, maar vandaag in de Telegraaf zei je weer van, ja, het is best lastig. Want normaal doe ik altijd spontaan dansen. Oh. Maar nu moet ik helemaal bepaalde choreografie. Oh, choreografie. Oh, jeetje. Dat moet, je, moet je doen. En dat vindt hij best wel een opgave. En dan is je nu aan het oefenen op een lopende band. En dan zingen tegelijk. Jongens, jongens. dan maar voor een liedje. Oh. Verdorie. En dan ja. schijnt er een aubergine pak uh, te de kleur. Oh, oh, ja. oh, de, de, de, nou, wat zegt that, dat dan? Dat is de tekst mis? Ja, maar... Op het laatste moment heeft hij van kleur veranderd, geloof ik. Maar het oh. ziet er wel heel fris en heel uit. Ah, okay. het, ziet, het ziet er okay. wel lekker uit. Oké, okay. nou is het denken dat de Zweden die maken uh, kans op. Uh... Oké, okay. nou nee, goed. Nee. Dat is de, het is natuurlijk wel een beetje niks. knullig als je dan een beetje moet dansen. Terwijl het is niet echt dat je denkt van hij is Madonna dansjes aan het doen of zo. Mm. Dat valt ook wel weer mee. Maar goed, uh, dus jij zegt dat hij flink ook weer gezakt is in de peiling. Ja, ja. Dat las jij. Ja. Nee, ik hoop dat het wel ja, leuk zijn als we winnen, natuurlijk. Dat is wel. Tuurlijk. Eerst die voorrondes dus maar dinsdag. Ja, ja dinsdag, woensdag, donderdag, ja. vrijdag. Hebben jullie nog wat gezien of gehoord eigenlijk? Want het zou want rond 8 uur 7, een ruimtesonde uit de Sovjet-tijd zou naar de aarde komen... en die zou ergens bij Nederland oh. neer gaan storten. Oh, okay. Dus uh, de foutmarge het kan tot bijna vijf uur eerder gebeuren... maar ook in de bijna 5 uur erna. En hij vliegt dus over gro grote delen van de wereld. En gedurende die periode voor de berekening van de EUSST... dus het uh, European Space Surveillance and Tracking... Yeah. Die, die, die, die houdt alle objecten rond de aarde in de gaten. En uh, ik ben heel benieuwd of we wat gaan horen. De hete Cosmos 482. En het was een zonde. Die zou dus eigenlijk naar uh, Venus moeten. En hij is in 1972 al gelanceerd door de sovjet unie En uh, de zonde is... Ze konden niet uit die baan rond de aarde komen. Dus vanaf 1972... Rijdt hij al rond. Rijdt hij al rond. Maar dan, Want, dan en, komt hij weer. Dan komt hij weer. weer. een rot zo jongen in die... Uh, ja, als ja. er nu iets omhoog gaat, dan is er een dikke kans dat hij iets raakt. Hè? Ja. Hmm. Ja, ja, ja, ja. Maar de planeet uh, die heeft dus, uh, waar die heen zou gaan, heeft een stuk dichtere atmosfeer dan de aarde. Dus uh, de, de kans is heel groot dat die module een terugkeer op de aarde kan doorstaan. 500 oh, okay. kilo, daar nou, je dat nog op je hoofd krijgen. Ja, zeker. 500 kilo. Nou, en de uh, vier andere delen van dat ding stortten in 1972 al hier in Nieuw-Zeeland. Oké, okay, oké. Okay, dus <laughs> het is ook. maar uh, 52 jaar ah, ja, geleden goed, of wel, zo. Hoeveel groot, grootste gedeelte van de aarde is toch water, hoor je elke keer? Ja, precies. Ik allemaal. dat hij ja, daar ja, gewoon in het, het water in komt. Ja. Dat hij gewoon ergens uh, in het water plonst. Ja, ja, precies. Nou, vertel Marco, Als zie het de lezen? Ja, nou, de Weetwatchers die vragen uitstap voor betaling. Ik had de het gehoord. De Staten. Ja, nou ja, ze hebben moeite om te concurreren. en Dat komt uh, ja, onder de streep heel kort door Ozempik. hè? Men gaat niet oh, ja. meer uh, oh, ja, ja, ja, ja. een dieet of alles bijhouden, Opschrijven iedere dag wat er veel tijd of hoe moeite kost. Nee, doe maar iets vloeibaars. Doe dan maar, O-Sempik. Ja, klopt. Inspuiten buiten en huppakee. Dan krijg je ja. de, de hongergevoel gaat weg. Nou ja, goed, dat schijnt wel schikbaar in de vorm aan te nemen. Ik geloof dat de helft van Nederland te dik is zo hoor ik mensen over. Oh, ja. Dus uh, nou, ja, goed, wij thuis moeten het altijd een beetje omlachen. Maar ja, het is dus, dus de andere helft van Nederland dan, denk ja. ik, het wel, wel een beetje maf Altijd. Maar goed, het ja. schijnt vandaag ook een telegraaf, dat is echt wel. Zorgelijk is dat er zoveel wordt gehandeld in illegale medicijnen. Om af te vallen. Ook om af te vallen, maar ook pijnstillers en zo worden wel gehandeld. Nou goed, straks wel eerst even meer over eerst maar even een moppie muziek op de zender. Albert Hammond Jr., ik zit even te wachten wat nieuws werk uitbrengt. Onder andere, je ziet ook onderdeel van die andere band. The Strokes! Zeker. Dus dat was de bekende Albert Hammond. weet je wel. Dat is echt een heel china plaatje gewoon. Bye. Jaren 70, vierde hoogtijd in de nieuwe cd van Sunflower Beam. There's a part I can't get back. Ja, soms wil je teruggrijpen naar het verleden, maar soms moet je vooruitkijken. Omkijken is weer tijdverlies. Ik weet niet, want we allemaal van die uh, vaagheden die allemaal theoretisch erover gaan. Goed, daarvoor had je nog de plaats van Albert Hammond Jr. Alweer de plaats van 15, misschien nog wel langer. 15 jaar geleden. Dit heette de 101, en dat doet me altijd denken aan de tijd dat ik in Amerika was. Ik heb dus ook over de 101 gereden van uh, wat was het, Los, Los Angeles, San Francisco, uh, Oregon... Uh, die kant westkust van Amerika, daar heb ik gereden... over de 101, een heel, ah, heel oud weggetje... maar nog steeds uh, heel belangrijk in Amerika. Goed, dit is zaterdagmorgen in mijn toepakle... ik had het net al over uh, legale medicijnen... die uh, in illegale circuit terechtkomen. Het schijnt dat er in 2023 werd volgens de Zorginstituut... Uh, 8 miljard euro uitgegeven aan geneesmiddelen. Het grootste deel komt wel bij mensen terecht die het nodig hebben. Maar steeds vaker eindigt het ook bij uh, mensen... die het eigenlijk uh, op de illegale uh, markt uh, vragen. Zoals onder andere hebben ze Miguel dan geïnterviewd. Michal was jarenlang verslaafd aan uh, zware pijnstillers Hij probeert nu uh, af te bouwen. Maar uiteindelijk zwicht hij af en toe niet voor de verleiding. En hij heeft dus een handelaar, een dealertje... die voor hem dus wat geneesmiddelen kan scoren. En dan krijgt hij een doosje met een heel andere naam erop. Dus dat zijn naam helemaal niet... Maar het schijnt dus dat die man bijvoorbeeld... die gaat naar de huisarts en die zet ze gewoon onder druk. Die bedreigt ze. Oh, en die schrijft ja. dan een recept uit. En op die manier komt het dan uh, op de illegale markt terecht. En uh, ja, goed, zo'n oxydon uh, kan je al snel verkopen voor 200 euro. Oxycodon. Oxy Oxycodon. Oxycodon, ja. En uh, ook nog fentanol. Dus hij is ook flink aan het, uh, aan het handelen. En uh, pas alleen krijgt een, uh, een arts nog... Uh, s'avonds laat nog even van de nachtapotheek een uh, telefoontje... Klopt het, dat u meneer voor een jaar lang geneesmiddelen heeft uitgeschreven? Nou, nee, daar weet ik niks van. Oh, nou, dat klopt dus van gekant. Dus daar moeten ze streng naar kijken. En de huisartsen moeten niet zwijgen onder druk. Maar ja, als je echt flink bedreigd wordt, dan denk ja. je van ook, ook schrijven om wel uit. En ja, er was toch ook een uh, onwijs uh, interessante uh, documentaire over op Netflix of zo. Over die Oxycodon. Oké. Okay. En hoe dat uh, een hype was en hoe die familie dan. Uh, de, de, het werd gewoon de ge, was die Rijnse drugshandel. Ja. En hoeveel ja. mensen ontzettend. Er was gewoon een man die was gevallen en die had gewoon pijn in zijn rug. Die werd echt super verslaafd. Ja, nou dat komt in de media. Dat is wel een interessante documentaire op Netflix. Oh, ja, okay. ja. En in de media speelt het vooral. Hè? Dat de hele nou, steden, of maar gewoon een gedeelte ja. van steden, helemaal verlamd zijn door die, uh, door die geneesmiddelen. Ja. Vage shit. En uiteindelijk overstap. En dan geloof ik dat de prijs van dit soort middelen. zelfs hoger ligt dan heroïne. Dus, uh, de, uh, de prijs zwaar. ligt hoger dan heroïde. Heroïde. Dus maar de heroïde. Maar in eerste instantie was het helemaal niet zo duur. Nee, nee. nee klopt. Maar omdat oh. mensen het graag willen hebben... ...betalen ze steeds meer ja. en wordt de prijs... Kan je maar had. beter aan de heroïde gaan? Ja. Of uh, doe oh. je kro krokodil. Heb je ook, hè? Krokodil. Dat is nog vrij heftig. krijg je allemaal gewoon graten van je uh, uit. Maar goed, het zal binnenkort wel weer een nieuw soort medicijn zijn. Dat, dat oh. koken ze dan. Net zoals Breaking Bad. Ken je dat nog? Ja, ja. gewoon in zijn uh, keuken allerlei dingen ja, ja. aan het koken was. Geweldig. Ja, ja. Bizarre film. Maar of het is ook hoe toevallig dat dingen dan ontdekt worden, hè? Want... Het was toen eigenlijk zo, uh, dat vond ik ook zo, van uh, Pfizer, de, de, de Amerikaanse ja, ja. farmareus. Ja. Die ontdekte bijvoorbeeld Viagra, omdat ze op zoek waren naar uh, behandelingen van borstpijnen. En mm -hmm. het was dus eigenlijk zo, dat het middel was gemaakt om hoge bloeddruk en pijn in de borstkast te behandelen. Maar daardoor ging het bloed naar beneden. En dat was mm. dus een hele ja, ja. prettige bijwerking. Precies. Van, oh, alles ja. doet het weer. De oudere man, weet je wel. Ja, ja, ja, alles ja, ja. over de man, hè? Oh, oh mijn god. <laughs> die zei, man gedacht? hebt straat? Nou, dat lijkt me handig. Ja. Ja. Maar toch eventjes blijven bij de medicijnen. Nou, het is geen medicijn. Maar uh, er zijn onlangs, deze week is bekend geworden, dat zeker vijf Nederlanders die bijna zijn overleden aan het gebruiken van een veep. Oh, ja. het, het, ja. het is allemaal illegaal. Ja. Allemaal met die smaakjes. Dat mag niet verkocht worden. Maar nee. er wordt toch in gehandeld. En ja, ja. Je kan net, ja, dan heb je dus van de verkeerde. Ja, De dealer. Dat, ja, ik een vrij jonge gast die werd helemaal opgenomen. Ja. Eén vandaag zag er een stukje over. Ja. En die had, die had, die had al zijn zijn longen waren gedeeld, ja. gewoon stukken. Het, het deed maar pas, hè. Maar er zijn er bij die. Ja. dat ze dan iets van 2000 trekjes per dag nemen. Ja. Maar als jij gewoon een sigaret hebt, van hoeveel heb je er dan? 25 of zo? Dus als je een heel pakje hebt, heb je, nou, dan heb je 500 trekjes of zo? 2000 hè, heb je dan, dat 2000. is dan zoveel roken. Ja, maar dat staat er volgens mij op hoe, hoe, hoe, hoe vaak je ermee kan, uh, kan uh, vepen. Ja. ja. Ja, ja. ja, dan ga je tellen. Nou ja, goed, langzamerhand wordt het ook wel een loser dingetje wat je in je zak hebt zitten. Net als een sigaret, gewoon dat is ook wel, je ziet mensen gewoon op elektrische fiets en nog zo'n vaper. Nou dan ben je echt dubbele loser gewoon hè op, op, op een fiets, elektrische fiets. Nou goed, genoeg erover weer, zit er weer in die elektrische fietsen, nou hou op lopen. Goed, straks onder andere de Zandvoortse berichten, wat speelt er hier en wat gaat er allemaal gebeuren? Ach, er is een hoop te doen over de renovatie van zandpoort want er wordt er allemaal gebouwd. Eerst maar even, pulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulp en die hebben zichzelf al gerenoveerd. Spike Island. More. Something stopped me. Dead in my tracks. I was headed for disaster. And then I turned. I was wrestling with a coat hanger, can you guess who won? The universe shrugged Shook, then moved on, it's the guest. No idea. Until I walk back to the garden Of earthly delight were, because it's not something you could ever say, so swivel. We gaan eens kijken wat er meer op de album staat van Pulp. Die heet Moor en uh, nou, misschien uh, smaakt het ook wel naar meer. Ja, Zeker, we kijken even naar de Zandvoortse Wat speelt er allemaal hier? De Vrijheid maand. Het was natuurlijk vorige week maandag 5 mei op de Vleemingplein. En bij uh, Noord was dat een uh, acht lange kramen met uh, 200 mensen daar in het zonnetje. Het was heerlijk en uh, om 12 uur druppelden de eerste mensen al binnen. En uh, het was de eerste keer initiatief nemen waren Henk Borre en Karin de Graaf en Ingrid... Mulder, denk ik, dat ze geschreven. En twintig vrijwilligers hebben zich uitgesloten om het allemaal mogelijk te maken. En uiteindelijk hadden ze een blauwe, een blauwe schort aan met een logo. En Hilly Jansen had daar ook weer iets mee te maken gehad. En, uh, wat kregen ze? Een broodje gerookte makreel. En Als dat het had bijna uh, ja, om twaalf uur. 1 oh, oh, uur niet om ja, ontbijt. Al okay, okay. die Otta had dat uh, uh, gemaakt, geloof ik. En er was ook nog een speler Hakim. Uh, die was daar bezig en er werden allerlei bekende liedjes uh, uh, ge gezongen, ook wel leuk. En Heli Jansen uh, was ook bezig met sminken. En geeft jan Bluis net een uh, terugblik uh, en hij uh, uh, zegt van ja, uh, over de bevrijding natuurlijk en, en hoe ver zijn we gekomen en dat de eenheid en de verdeeldheid ver te zoeken is. Ik, dacht, ik, ik kreeg zelf het gevoel dat hier in Zandvoort allemaal wel meeviel. Vooral omdat er hier ook zoveel Oekraïners worden opgevangen. Dat hier toch wel heel veel sociale... Ja, althesie is of cohesie geloof ik. Weet je het, noem je het. Mm. Co dus, nou goed, uiteindelijk cohesie. En uiteindelijk uh, ging toch iedereen na de maaltijd met een grote glimlach weer naar huis. Dus dat oh. heeft toch wel verbroedering veroorzaakt. Nou, dus dat is belangrijk. Waar, ja, ja, ja, Daar ben ik, ik wel heel blij van. Ja, zeker. Hmm. Er is uh, een boekstartdag in Zandvoort. En het is zo op 28 mei, dus dat duurt nog wel even. Maar dan schrijf het vast in je agenda. Er zijn heel veel gratis activiteiten te bezoeken. En er staan medewerkers klaar om met jou op zoek te gaan... naar het perfecte boek voor jou en je kind. En het, uh, het, het begint eigenlijk met, uh, op de foto met Gonny. En Gonny is een van de gansje. Ja? En uh, tijdens die dag kan je met Gonny op de foto. Maar er zijn nog veel meer andere... Uh, leuke activiteiten. Dus kijk even op bibliotheek activiteiten en dan de agenda van Boekstartdag. Oh ja. Gewoon leuk, want ik stimuleer ik, je kind om te lezen. Cool. Beter lezen dan op die telefoon. Maar ja, daar kan je ook op lezen. Jeetje, Mina. Echt, bij ons in huis leest bij... Nou, niemand leest bij ons. Ja, dat is toch ernstig? Ja, eigenlijk wel. Ja, ineens krant. Ik, ik lees ook boeken van de bibliotheek. Als je <laughs> lid bent van de bibliotheek, kun je... Ja? Een app op je boek zetten en dan heb je digiboeken. E-books. E e e e e ja, ja. Ja. Dat vind ik allemaal heel aantrekkelijk. Niet. <laughs> nou, ja, ik, uh, ik vind het heel fijn. Ik hou van lezen. Ja, jullie lezen alle twee wel? Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Ja. ja. Ik lees de krant en ik wil wat gebeuren wat in de wereld gebeuren. Jullie hebben allemaal de dyslexie. Jullie hebben allemaal dyslexie. Dus ja, klopt, ja, Allemaal. De helft van de... Ik niet. <laughs> nee, wij uh, zijn gezin toch? Allemaal. Ja, Drie van de vier hebben allemaal dyslexie. Dus heb je de boekluister gelezen? Een boek gelezen, joh. Ik heb al wat beters te doen. Nou, vertel, wat heb je? Oh ja, nou, ik heb echt iets leuks te melden. Ja? Want Zandvoort is een uh, zangeres uh, rijkere, Wendy Moore. Ja. Zij ja, schittert ja. momenteel in, uh, in uh, China. Nou ja, ze heeft daar. Uh, hey, in hij... China? Wat heb je daar nou te zoeken? <laughs> <laughs> nou, vertel verder. <laughs> Oké. Okay. Weet het, uh, nou, ze zoekt haar muzikale geluk verder van huis dan uh, Nederland, want ze laat alles achter zich. Uh, Liefst ook bij die parade, of niet in Rusland? Uh, ik ja, heb gisteren niet gezien. Nee, klopt. Eerlijk gezegd. Ja. Dus, uh, maar ze is erg in trek in, uh, in, uh, in uh, Azië. En weet uh, het, de bescheiden fanbase heeft ze opgebouwd momenteel in Azië. En haar uh, video's die uh, worden uh, slim volge, volgezet uh, met uh, Chinese ondertiteling. Oh. Oh, dus grappig. ja, dat is natuurlijk een vertaling. Ja, het stond zelfs op de volpagina van, de, van het Halems Dagblad. Hè, de nee. dag. ja, leuk. Oh, ja, oh, ja pas alleen hebben we die plaat nog gedraaid. Het is helemaal niet verkeerd. Het nee. is gewoon een rockbitch gewoon. Plannen voor een hotel uh, Bor Vista zijn ingediend bij de gemeente. En nee. dan heb ik het over die souvenirswinkel. Uh, het begin van de boulevard Benaar... Uh, bij Jacob van uh, Heemskerkstraat. Uh, ja, dat, dat ding... Uh, leeg leeggestaan was best wel een beetje een almoedig ding. Die hebben ze gesloopt uh, vorig jaar. En Henk Koper en Henk uh, Bluis... Uh, Henk en Henk. Niet van die muziek, nee. Henk nee. uh, die en hebben, Die hebben het bedacht. Die hebben zoiets van... Uh, het is een verrijking voor de boulevard. Het is iets moois. Het is een ja. hotel met 15 kamers. Het is een mooie blikvanger. En er komt ook een parkeergarage bij. Ze hebben al wel bezwaren gekregen van de, van de omwoner. Die zien het niet helemaal zitten. Maar goed, momenteel is het iets van een luxe container... waar allerlei films worden vertoond. En je kan een QR-code scannen. Ja, en de auto van Max heeft er een tijd ingestaan. gestaan. heeft er ook ingestaan. Oh. En als toerist kan je daar alle informatie ophalen. Dus nu is het echt voor, voor iedereen. Maar mm. straks wordt het dus zeg maar een sociaal... of een, een toeristisch iets. Een hotel. Dus, nou ja, goed. Hij heeft meer dingen gerealiseerd door deze Henk. Henk Koper hij heeft onder andere ook plannen voor de voormalige tuinerij uh, van het Kleef. En daar gaat hij seniorwoningen maken. Dus, uh, de, oh. ja, dus de man is wel uh, ja, betrokken ja, is bij de Hij is goed bezig. Ja. Wij ja. hopen dat het CO2-technisch allemaal mag. Oh, natuurlijk, ja. ja. Een ander verhaal. Is, vandaag is er uh, de Reddingbootdag. En uh, de vrijwilligers uh, waren al druk bezig om het alles tip op in orde te krijgen. En dan heb je altijd al willen weten wat er, uh, hoe het voelt om een te redden op zee. Nou, Van tien uur tot uh, vier uur. Kan je, kan je daar naar binnen en de deuren worden geopend. En Stap binnen en maak kennis met die reddingbootdag. En het leuke vind ik ook dat, uh, dat ze dan hebben van... Uh, uh, meevaren mag je als je donateur wordt... en als je donateur bent, mag je meevaren. Oh ja. ja, ja. Dus uh, meevaren uh, mee is opstappen, meevaren is donateur worden... en uh, donateur zijn is meevaren. Dus uh, heel leuk en het is een nieuwe kans... <tus> Er is van alles te doen, hè? video's, een, een KNR, uh, KNRM-shop, investent en enthousiaste vrijwilligers... die graag hun verhalen delen over het reddingwerk op zee. Ja, Om tien uur. Zeker. Dus uh, ga ja, kijken. Helde verhalen. Hmm. Ja, jongens, uh, toch uh, kijk ik ook je land aan maar, uh, of het waar is. Maar bewoners in het centrum zijn het een beetje zat... want de prullenbakken die zitten tegenwoordig vol. Ja, en ja. dat is op zich geen goed teken, want ze hebben natuurlijk ontzettende meeuwenoverlast. Nou ja... ja echter na herhalen contact met de gemeente is dit idee is er een idee afgewezen en uh... Hoe heet het? Uh, goedwillende be bewoners die uh, hebben nu weer met een brief zich gemeld bij, uh, bij, de, bij de burgemeester. Dus. Ja, maar gekke vind ik ook dat die bakken, die gaan op een gegeven moment niet meer open. Want nee. er zit al zo'n uh, batterijtje in. Had ik er nou in? Ja, goed ja. zo. Oh, gad, vandaar ja. al die trap in mijn gezicht. Ja. Maar uh, er zit al zo'n uh, klein uh, batterijtje. Je ziet dan, als hij groen is, kan hij open met een pedaal. Ja. Maar uh, soms dan gaat hij ook gewoon niet open. Ik denk van, nou, er was vast nog wel plek. Hoe vol, hoe, hoe vol kan die dan zijn? Maar dan zou gelijk een signaal moeten gaan dat spaardenlanden. Uh, dat uh, dan iemand stuurt om ze ja. even leeggehaald. Ja, zeker. en ik denk zeker op die mooie dagen. De, de, ja, ga even wat ze heen. En zondag wordt het ook heel druk. Dus zondag is het uh, moederdag trouwens. Hè? Oh. Oh. Dus uh, dan heb je ook bij een bepaald strand. lekker tijd, tijd mee zeggen moet ik nog. Nou, ik ben net op tijd. Al. Ja, nou, oké, ja, Dan nog je straks nog gaan ja, ja. De, goed, moeder ja. Kinderen, ja de moeder van je kinderen moet je eren. Ja, moeder van je kinderen. Zij is de moeder van je kinderen. En je eigen moeder Ik, ook. Zei, ik ga voor mijn eigen moeder natuurlijk. Oh. Maar jij gaat niet met vrouw. de kinderen ja, zeggen om acht uur... Jongens, kom. We gaan, we gaan mama ontbijt je Ja, bedreken. ontbijt met de schuitjes en een kaarsje. en een Aardbeien, zing. aardbeien. Ja, leuk. Het Just is lang geleden dit. Goed, tot zover. Het voor het bericht. Ik ja, probeer ja. uh, ja. nog een Nee, je zet er wel even in, de, in, in, in het de zonnetje. zonnetje. Heel we is blij uit. als je er nog hebt. Wat zei de NSB ook alweer? De vrouw is de belangrijkste van de hoeksteen van de maatschappij. Ja. Oh. Ja, dat zei de NSB oh. vroeg altijd. Okay. Kom ik daar nou op eens in een keer. Maar goed, later zijn ze een beetje afgezwakt met theoretjes. We waren niet zo goed met die theorieën. Ze. Goed, wat hebben we hier? Ja, Aerosmith. Dat is lang geleden. Maak eens nog muziek. Nee, niet meer. Maar het is een oudje. It can't stop loving you. Carry on the wood. holy Moses Mountain. Where love's a slippery slope And all the others I'm hanging with I Never gave me too much rope And then one day she came to me Love at first sight had to toes I love her wild, my mountain child And that's just how she goes And here she comes Een naar Country. Dat komt door Carrie Underwood. Die is meer naar de country western scene. Maar het is een leuk plaatje geworden van jaren geleden. En het heet uh, Music van Another Other Dimension. Uh, Aerosmith. En het grappige is, om dezelfde tijd komt er dan weer op... Uh, volgens mij in Discovery Channel of uh, National Geographic. En com, uh, National Geographic channel. channel komt er dan weer. aflevering van... Uh, American Pickers tevoorschijn dat een man die belt... naar de American Pickers en zegt... ik heb hier een bus op het terrein staan... echt al jaren en die valt bijna uit elkaar... maar aan de zijkant staat het label van Aerosmith. Echt een hele oude bus. Voor mij zijn die jaren 50 of 60 of zo. Oh. Nou, dan komen, komen die gasten dan... En dan weten ze uiteindelijk nog, de gitarist van de Aerosmith, van helemaal het begin weten ze nog te traceren. Die komt er naartoe en die zegt, ja, klopt, ik heb in deze bus gestaan, ik heb er nog een foto van. En dan gaan ze die bus helemaal opknappen. Ze gooien er echt klauwen met geld tegenaan, omdat aan de zijkant alleen het logo te zien is. Hmm. De rest van de bus had je gewoon zo bij het oud-ijzer kunnen zetten. Maar ja, uiteindelijk worden ze geloof ik iets van 65.000 euro, dollar pompen is erin om uiteindelijk nog wat aan te verdienen. Maar goed, Zelf. het is een leuk verhaal over Aerosmiths, ja. tourbus van het begin uit de jaren zeventig. Ja, goed, heb ik heb ook nog een leuk verhaal te ja. vertellen. Tussen de windmolens in het Nederlandse deel van de Noordzee zijn met diverse soorten haaien huh? en roggen. Okay. tegen onderzoekers van Wageningen University and Research. Nou ja, ja. Waar precies? De Nederlandse deel van de Noordzee. Dus ik denk als ik morgen hier ben, dan ga ik even kijken bij een windmolen. Oh, oh ja. de, yes. die ze, ja. Ja, ze, je hebt natuurlijk toch uh, een beetje Stroming. bescherming. Ja, ja. En uh, je, dan heb je een stukje zonnestroming, daar zitten ze allemaal. Ja. Ja. Nou, de onderzoekers hebben aanwijzingen van ja. zeker vijf soorten aangetoond... door uh, DNA-sporen in het zeewater uh, op te meten. Nou, ja, ook de reuzenhaai heeft sporen achtergelaten in een van de windmolengebieden hier. Reuzenhaai? Ja. Maar ja, okay. je hebt natuurlijk haaien en haatjes. Hè. Ja, dat snap ik, haaien en ja, haaien. Je, nou, je haaien. hebt gewoon die, die hele kleintjes... Ik denk niet dat we ons uh, grote zorgen hoeven, hoeven te maken... Nee, nee. Maar morgen even het water? Ja precies. Ga ik even kijken. Goed idee. Goed, uh, vandaag in het krantenlezen. En ja, vorige week hoorden we dit natuurlijk nog op het nieuws. Nu is het ook nog zo dat er geen aanhoudingen zijn gedaan. Waarom niet? Nee. Toen lag echt de focus. Precies, dat ging over Schevingen nog. Want niemand was opgepakt. Mm. Maar afgelopen week bij de Nijmegense campus uh, ja, uh, was daar een demonstratie natuurlijk. Dat ging over uh, ja, uh, uh, Free Palestine natuurlijk. En uh, daar gaan ze al die uh, universiteiten ook uh, verantwoordelijk houden voor het feit niet samenwerken. En de universiteiten hebben natuurlijk nu allemaal... Op Plant gekozen en daar houden ze zich nu aan vast. Dus daar gingen uh, ja, ging ze demonstreren. Uiteindelijk kwam de politie daar met 15 voertuigen naartoe. Met de, ook een politiehond, dat was iets nieuws. En een bepaalde demonstranten werd echt gebeten. Echt de hap uit hun been vandaan. Oh, dus het oh. zacht aanpakken van demonstranten is een beetje voorbij. Ja, dat het geduld raakt op. Het raakt, geduld raakt op. Uh, maar goed, we hebben natuurlijk wel een minister van Defensie. Die heeft natuurlijk eigen houtje. Echt heel raar. Heeft hij natuurlijk een brief gestuurd. Dat hij toch wel een beetje twijfels heeft hoe Israël het allemaal gaat aanpakken. Met de Palestijnen. Dus daar was uh, Geert Wilders natuurlijk heel enthousiast over. Die zegt, oh goed gedaan. Maar die zit ook sowieso helemaal tegen. Mm -hmm. wacht, nu ben ik in de war. Nee, nee. Die, die, is, die is helemaal tegen natuurlijk. Die is natuurlijk helemaal voor Israël. Die gaat do, dik en dun steunt die Israël. Maar goed, de minister van de Defensie heeft een brief gestuurd. Die zegt, dan moet er onderzoek komen naar hoe ze daar handelen. In de Gazastrook." Dus wie weet geeft dat demonstranten een beetje... Een beetje voldoening, hoop ik dan. Ja, ja, ik word er echt heel erg naar van, van al die berichtgevingen. Ja, die zeker. hele zeker. strook. Ja, dus, zeker. Ja, van, van die demonstranten of van de Gazastrook? Ik word nou dat, dat ze eigenlijk de hele Gazastrook in willen nemen. Ja. En waar moeten al die mensen heen? En er zijn al zoveel mensen dood. en Ze zijn het eigenlijk al aan het rijpakken. Werkkampen? We met treinen naar werkkampen? Ja, nou, als ze wel alles weg hebben En dan denk ik van ja, wie geeft jou het recht om dat te doen? Ja. Dat is toch allemaal helemaal niet zo afgesproken? Maar ho, ho, ho. Hoor ik dat steeds barend weer? Wat zegt hij? <laughs> Voor 7 oktober was het, het beste te doen in nee, toen uh, het Israël. dat was echt. was het ook heel erg. Oké, okay. ja, goed. Uh, ik, ja, uh, eigenlijk... uh, ja, het is eigenlijk een discussie. Je komt er niet uit. Gewoon. Nee, je komt er zeker niet Uitelijk. uit. Het nee. is, dat is nee. enorm. En volgens mij heeft Arjen Lubocht nog wel eens geprobeerd om het... Uit te leggen. Uit te leggen. Ja, dat deed ja. hij heel goed, moet ik zeggen. Ja, zeker. Ja. Maar uh, ja, het is ook alweer Want Er gebeurt zoveel. Want uh, overal is er wat, hè? Ja, en je moet eigenlijk moet het minder extreem. Hè? Je bent of voor of je bent tegen. Je bent ergens in middenweg. wat als je... Er is op internet wel een lijst te vinden... met aanslagen die de Palestijnen hebben gedaan. Nou, daar word je niet blij van, hoor. Die dingen die ze hebben ondernomen. Nee, maar je moet eigenlijk zeggen die Hamas gedaan heeft. Die Hamas. Dus je moet echt wel duidelijk onderscheid maken. Het was toen nog de PLO, denk ik. Vooral dat in de Olympische Spelen toen. Die man met die telokalte over zijn hoofd heen. Dat was Arfat, ja. Ja, was dat een vrijheidsstrijder of was dat een terrorist? Hij heeft volgens mij bijna een keer... toen de Nobelprijs van de Prede gehad. Of die heeft hij zelf gehad. Ja, moet je nagaan. Met Rabin heeft hij toen een verdrag getekend samen met Bill Clinton toen nog ja. en toen waren ze best wel op één lijn maar toen kwam we het aan een die terugvinden en die wel weer gaan delen op internet en denken ze, oh ja. Er was toen een akkoord. Dus waarom er wordt akkoord. er niet aan gehouden? Ja, maar Hamas werd toen een beetje ongeduldig. Die zegt van, ho, oh, oh, dat gaan we even niet doen. Dus we moeten het westen samenwerken. Kom ja. op zeg. Ja, ja, en, die werd toen, en toen kwam ook nog Bush. En die had zei: ja hallo, hier heb ik echt helemaal geen zin in. Nee. Dus toen was dat ook van ja. de baan. Nou, ik nou, heb een heel ander, andere, suffe, andere berichtje. Ja, doe maar dat even. Dat vind ik wel heel leuk. Ja, ja het, het, een beetje, kunnen we weer een beetje glimlachen. Ja. Want er is een, in Japan is er een populaire Japanse dating app. En die heeft nog een extra functie in het leven geroepen... om te voorkomen dat mensen vreemd gaan. Want er is een systeem... Het lijkt een beetje op DigiD in Nederland. Yeah. Daar kunnen mensen dan hun burgerlijke stand verifiëren... en uploaden in hun profiel van die dating-app. En die heet dus Stapel. En dan uh, komt er zo'n vinkje in hun profiel... en dan weet je zeker dat ze ongehuurd zijn. Okay. Dan dus zijn het dan toch vaak met datingsdingen... dat mannen stiekem getrouwd zijn, hè? Ja, zijn het toch het, meestal de mannen denk ik. Ja, maar het kan oh. toch zijn dat je in een afwikkeling bent van dat huwelijk dat je denkt ja ik ben nog getrouwd, maar dat vinkje staat nog aan, dus voordat ja. oh, die uitgaat. Geen uit te uitgezet, dus <laughs> ja. ik, kan nog even, ik kan nog even te gek uh, ja. doorgaan. Ja. Maar uh, de, de dating apps hebben ook in Japan al de laatste tijd enorme populariteit gewonnen. Oh. En een kwart van de stellen on onder de veertig die in de afgelopen vijf jaar zijn getrouwd heeft elkaar dus echt ontmoet op een dating app. Oh, Oké. Okay. Dus, uh, nou, ja, dat is uh, te mooi. Mm, nou, ja. dat vooral in Japan en China is het over een probleem om gewoon een partner te vinden, geloof ik. Ja goed. Nou, uh, let's go outside, zou ik dan zeggen. Dat is wel een uh, goed uh, voordeel om gewoon elkaar in het, uh, in het echt outside te ontmoeten. ontmoeten. Ja. Dat natuurlijk. Ja. Dat is zeker Hier. Casio! Everyone, go outside. ik ben een fan van een beetje breakbeats. Everybody goes outside. Zeker, nou, naar buiten en dan is er niks aan de hand. Al die demonstranten, dat is allemaal wel leuk, maar, uh, maar hou ze even op. Goed, everyone goes outside. Ik heb het over Casio hier bij Toepak leeft in de zaterdagmorgen. We kijken even naar de wereld. Marco, wat ziet je te lezen? Nou ja, we hadden het net eventjes onder het plaatje over, uh, over het werk. Ja. Maar uh, er zijn steeds meer werknemers die stelen van de baas. Er is oh. een onderzoek gedaan. Ja, vier is, van de ja, vijf werknemers. Is dat in papier en pen? hè? Of is komt dat in dat iedere meer? aantal jaren? Komt dat terug. Nou, zo'n bericht. De top vier de interne fraude is diefstof van spullen. Yeah? Klopt. De Vervalsing van documenten, zoals rekeningen en declaraties. Stelen van geld en samenwerken met externe fraudeurs. Dus oh. dat uh, potloodpennen en een post en oh. een pressbikkertje mee naar huis nemen is, uh, is verleden geweest. tijd. We pakken het professioneel aan. We gaan het goed doen. Ja, dus uh, jij hebt dan bijvoorbeeld iemand die je kent... en die stuurt een factuur naar de gemeente... en jij keurt hem goed. Precies. Oh. Maar dan zit ik mijn eigen bankrekening er even bij, hè? Ja. Nee, van die persoon, want anders valt het op. Oh ja, bewijs van. Maar ja, nou, nou, wij hebben wel heel streng een beleid van. bij de gemeente Haarden... want het is wel zo van uh, degene die uh, rekening is... degene die dat indient... Ja. Uh, er moet eerst uh, dan, uh, de, de bankrekening en er wordt gecheckt bij de Kamer van Koophandel. Ja. Het BTW-nummer wordt gecheckt. Naam, adres en alles wordt gecheckt. En, okay. uh, er wordt echt gekeken of het bedrijf bestaat. En dan heb je alleen nog maar dat het bankrekening erin staat. Okay. En daarna als er factuur komt, dan moeten uh, moet ook diverse mensen tekenen. Nou, we hebben wel gehad af en toe dat er een fake uh, rekeningen ja, binnenkwamen. En die, ja, oké. Okay, dus, uh, maar dan in, dan? Ja, die heeft dat toen gezien, dat was een rekening. Die was gewoon wel 50.000 euro of zo. Maar was er dan een collega die dit aangeswingeld had dan? Die, nou, dat... die, die kreeg dus een nota, want die was dus wel bij ons erdoorheen doorheen gekomen. Want die, oh, okay. Wij weten natuurlijk niet van financiën... of, uh, of een bedrijf bestaat nee. of niet en wat er geleverd is. Ja. Dus uh, de, de afdelingen zelf, die moeten dus dan gaan zoeken... Van, hé, uh, hey, we hebben dit gehad, ik weet dat. Ik heb de afspraak gemaakt, die manier. is bij ons dit gaan doen. Of dat en dat is geleverd. Yeah. Maar als ze dat niet weten, en dan, uh, dan moeten ze dus echt uh, erin duiken. Van zeker hoe hoger het bedrag is, hoe belangrijker het is. Okay. Nou. Maar je hoort ook, ook ja? buiten ja. dat je factuur hebt, hoor je ook wel dat sommige bedrijven bij de salatieadministratie een fake iemand uh, hadden dan ingehuurd. Uh, ja. Nee, nee ingebracht. Oh, yeah. En uh, dat hij dan iedere maand salaris kreeg, weet je wel. En, oh, okay. en die zijn dan tegen de lamp gelopen omdat die persoon nooit ziek werd. Oh. <laughs> Hè? Die werd ja. nooit ziek. Dus je moet die mensen af en toe even ziek melden. He, is dat dat, dat ja. is wel heel knullig. En, ja. Maar ja. Er is ook, hij is nooit ziek, hoe kan dat nou? Het ja. hele er, team er is, er is ook bijna elke week ziek. Ook een aanwezigheidscontrole. <laughs> dat heb je dan ook nog, ja. een aanwezigheidscontrole. Van nou, we hebben die lijst, die afleiding en verdienen. Ga je dus naar het afleiding. Of uh, ken je ze allemaal? Oh, ja. en, uh, als je is eens dat weet ik eigenlijk niet. En dan, uh, dan moet je er verder op ingaan. En het kan ook nog zijn dat er geen telefoonnummer in het bedrijf is van die persoon. Okay. Dan weet je ook al dat hij er niet is. Maar mm. oh, goed, wat wil jij mm. nog toevoegen? Nou ja, nog kleine toevoeging. Uh, de, de, de fraudeurs zijn toch voornamelijk, komt-ie, senior medewerkers, 50%. Oh, die weet uh, het allemaal. Maar het, ja, maar, nou, ja. Boven ze zijn lang in dienst en ze genieten bij collega's toch wel uh, het grote vertrouwen. Ja. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, logisch. Want dan denk je, no, die kan ik wel eens proberen. Ah, ja, dat regel even voor je. Ja. ja, op die manier. Nou, nou goed, dat ja. krijg je misschien samenspanning, hè? Dat je het ja, waar moet, moet, doet. Ik moet zeggen, ik heb alles wat papier en pennen. Ook ook. En tijd. Ik heb alles, ook was gestolen. Ja, doe je wat? Tijd gestolen. Ja, maar gestolen. je hebt toch ook wel eens dat je dan zomaar een half uur langer er bent omdat je iets af wil maken. En ik schrijf dat soort dingen eigenlijk ook niet. Ja, ik denk denk ik voor die keer dat ik dan even inderdaad een kopietje uitprint. Ik heb op een gegeven moment wel gehad, toen moest ik iets scannen. Dan heb ik het wel gewoon aan mijn afdeling over gevraagd. Van, uh, ik wil dat gaan doen. Mag dat? Of, uh, of, of zal ik een rekening stuur, uh, laten sturen? Ja? Prima, ik betaal het gewoon. Ah joh, doe maar, zegt hij, weet je wel. Ja, dan, uh, precies. Ja, maar dan heb ik het wel gevraagd. Dus dan ben je, maar dan wordt je wakker en dan denk je... Ze gaat daarvoor vragen, dan komt, probeert ze te compenseren voor iets anders. Denk dus even kijken wat ze nee, nog nee, wat nee, ze niet nee. aangeeft. Zo, wat is nou goed het is goed om even bij stil te staan. Ja, je, ik snap best wel dat je thuis denkt van... Ja, ik werk er zo hard voor. Ik mag ook wel eens wat extra's. Ja. Ja, ik weet ja. niet, dat is niet helemaal een goede idee. Maar stap, is het dan... uh, dat, dat kleine bedrag, is het, het waard dat je dan misschien met uh, ja. pek en veren uh, het pand uit wordt gezet en zo? Zeker. Dat, dat is dus uh, ja, maar, denk goed na voor je dit doet. Precies, maar ja, goed, het begint misschien klein en loopt dan heel groot op. Dat zou ook nog kunnen. Ja. Je maar er zijn vaak mensen ook die, die, die gokken en zo, weet je. Dan, uh, oh ja. Dan ben je al heel eind. Precies. Dan heb je heen. continu geld nodig. Goed, nou, uh, laatste plaatje. Wat wil je nog toevoegen? zie je nog... Nee, is eh, geen toevoeging. Nee, nee is een heel nieuw onderwerp. Ook heel nieuw onderwerp. Hè. Die pakken we straks dan weer op. Even genoeg over de financiën en wat we onze bazen aandoen. Ze we zorgen wel dat jij een baantje hebt. Zo moet je het ook weer zien, zeg. Nou, ja. eh, werknemers Werknemerstekort. Ja, dan krijg je, krijg je dat soort dingen. Denk je nog Of Vrouw ga ik ergens tekort, anders werken. No. Kan mij wat schuilen. Oké, okay, laatste plaatje voor negen uh, uur. Na nou, negen uur geschiedenis. De Pale Wilds. Ze dus hebben een nieuw album uit, The Big Set. En die is erop te vinden. Final Exit. Precies, wat gebeurt dan met je? Dus Dat is altijd wel leuk. The Pale Whites. Ja. En uh, dus hebben we hebben een nieuwe plaat uit. Uh, Fine All Exit. Ik weet niet... Ik heb geen idee of het laatste plaat is. Dat je denkt van, nou, we maken nog één plaat... en dan is het helemaal klaar. We zijn er helemaal klaar, maar dat zou best kunnen. Goed. Straks gaan we in het tweede gedeelte... van het programma hebben we het onder andere ook over... Uh, I you all in the name of peace. Ja, zeker. Er zijn een aantal mensen jarig ook. Dat is ook leuk. Like Spreek je zo in deel 2...